Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden heeft er opnieuw bij Netanjahu op aangedrongen... om niet de stad Rafah binnen te vallen. In een telefoongesprek met de Israëlische premier heeft hij gezegd... dat er eerst een plan moet zijn om de burgers in veiligheid te brengen. Het is niet duidelijk hoe Netanjahu op de oproep van Biden heeft gereageerd. De Jordaanse koning Abdullah heeft zelf meegeholpen hulpgoederen te droppen boven Gaza... Op beelden op sociale media is hij in militaire kleding te zien in een vliegtuig. Jordanië voert vaker zulke luchtdroppingen uit, geholpen door onder meer Nederland. Er worden medische en hulpgoederen en voedsel losgelaten boven Gaza. In Finland heeft oud-premier Alexander Stoep de presidentsverkiezingen gewonnen. Met 90% van de stemmen geteld heeft Stubb ruim 52% van de stemmen gekregen. Hij heeft de overwinning zelf al opgeëist. Stub vertegenwoordigt de libera liberaal-conservatieve nationale coalitiepartij. In de tweede ronde van de presidentsverkiezingen... nam hij het op tegen de oud-minister van Buitenlandse Zaken, Pekka Havisto. Stub en Havisto waren op voorhand al de twee belangrijke kanshebbers... bij de verkiezingen om Sauli Nisto op te volgen. Na twee ambtstermijnen van zes jaar was hij niet meer herkiesbaar... In Os hebben ruim 27.000 huishoudens een paar uur zonder stroom gezeten door een storing. Ook carnavalsvierders hadden daar last van. In het centrum en de wijken daarbuiten werd het vlak na de optocht ineens donker. En bij meerdere carnavalsfeesten viel de muziek uit. Een feesttent en cafés in Os draaiden een tijdje op noodstroom. Netbeheerder Enexis zegt dat er een storing was in een elektriciteitshuisje. Na ruim twee uur deed alles het weer.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 Met nu, Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show. 1580. Ja, 1580 al. Robert Scott gaat in de tweede uur van start met een nieuw album, Atmosferica. En daarna komt onze pianist, vaste huispianist Don John, met een nieuw album. Dan spreken wij het op zijn Frans, maar daar begin ik niet aan. Dan Jeff Johnson en John Van Deuzen. Van Deuzen, is echt een beetje een Nederlandse naam. Je zou bijna zeggen Van Deuzen, dat is klinkt bekender. Um, en die hebben het album Remo Eremo gemaakt. Nou, dan gaan we natuurlijk het hele elektronische lijstje af... van Remy Stromer en zijn uh, Deserted Iceland Music Label. En daar uh, brengt hij zelf ook werkjes in uit, zoals The Another Side. En eens even kijken. Dan um, hebben we nog natuurlijk... Um, uh, nog andere mensen van Basic Principles enzovoorts. Um, so en Dekker natuurlijk, dat is Peter Dekker uit Almere. Het zijn eigenlijk heel veel nieuwe albums in, dit, uh, in deze 1580-show uh, van Peaceful Radio. En dat doet me goed. Volgende week zien we wel weer. We sluiten in ieder geval af met Den Ruvolo met Jazz Meditations. Een uh, mooi, lekker, lang nummer. En we hebben daarvoor nog een uh, ritmisch nummertje van James Asher en Arthur Hull. On the good food. En de track heet Mr. Snap. Veel luisterplezier. This is Randy Kopas from 2002. You're listening to Peaceful Radio.